Nu verdiende jij een keer een goed tasje koffie, En ja, ja, ik zie het u al denken, Je zult gij denken van, ja, je klapt jij tegen je eigen. En wel, ja, ik klap ik tegen mijn eigen. Dat is, als je alleen bent, hè, meneer Van ja, Gert, dan kun je alleen nog maar tegen je eigen kloppen. zo is dat, hè. Ja, maar dan brouwers. Uh, ja, de brouwer, hè, meneer De, de brouwer, de de brouwer ja. Ja, maar ja, nee, uh, het moet juist zijn, hè. De brouwer, of brouwers... Dat is niet hetzelfde, Nee, nee, nee, nee. Ik... Ja, maar ja, maar mijn André die heeft daar veel last mee ja, gehad, zelfs. hè? Want om een keer, dat was met de verkiezingen. Ja, hè? Ja, maar dan de borger hij komt lief... Ja, maar, ja, wat is het dan? Beperk je tot het verhaal van de brand, oké? Okay? Ja, maar ja, maar dan moet jij me niet meer onderbreken, hè? Jij had dus uw ramen gekuist, en... En wel Ja, dus ik had mijn ramen gekuist. En ik zeg, nu verdiende jij een keer een goede goe taske, taske koor. Koor. Ja, ja, wel, ja, ja, en dan? En wel, toen zag ik ze uit hun auto stappen. Wie? En wel, die van die brand... Dat schuin tegenover mijn deur geparkeerd. En niet dat dat de eerste keer is... Hè, ...dat er daar iemand komt staan... ...want dat is een miserie... ...al die auto's... Hè, ...en die staan altijd in de weg... Hè. Ja, ...en dan te weet. weten dat er dus een parking is... ...in de Oedemakerstraat... Hè, ja. ...want dat is... ...allee, je u toch af... ...maar ja, bos, wat, uh, dat is wat... Ja, ik daar te verleiden... ...want dat is een miserie ja, ja. met die auto's... Ja. ...dat is niet te doen... Ja. Ja, in fact, ...en dan ja, dus... ...ze stapt dus uit... Hè, mm -hmm. ...met een grote bus... ...white spirit in haar armen. Uh, kon je dat zo goed zien? Uh, van de vorm, hè, meneer de agent? een ja. André die deed in verven. Het is ja, dat ik ja, heel ja, goed weet... Ja, wat, wat, ja, ...wat dat is, wat erin goed. zit in ...white, zo... white spirit ja. Dus, dus. Ja, nee, nee, white spirit. Het kan natuurlijk ook methanol geweest zijn. Want dat verkopen ze... Oh. ...in dezelfde soort bussen... ...en niet dat dat gemakkelijk is, al die soorten bussen... met een André die het altijd gezegd... Ja, u, u ...pas u goed die, op die, meneer, dat je weet de dus welke bus... ...dat je die... ...u zag die vrouw dus met die bus... ...wat deed ze mee?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 Ja, ja, leeftijd, ja, ze was zwanger. Dus zeker geen 50, hè, meneer de agent. Of zou er een moeten zijn die langs die Italiaanse doktoren gepasseerd dus ja, Dan kan dat ja, misschien, ja, ja. hè. Zeg, maar, mevrouw de Brabant, wat ik mij afvraag, hè. Dat is vorige week gebeurd. Waarom ja. komt u ons dat nu pas vertellen? Ja, omdat dat helemaal uit mijn kop was gegaan, hè. Totdat ik deze morgen mijn gazette opendoe. Er staat iets in over die. Dat, ja, over haar, haar. foto's staat daarin. bleef, waar? Bij de coiffeurs? Ja, in het begin van de maand, ga ik mevrouw altijd naar de, de, blauwe, blauwe, de klaveuse, hè en daar hebben ze al die gazetten, en dan zit je daar niet in. Mevrouw De Brouwer, alsjeblieft, in welke gazette, mevrouw De Brouwer? Ja, dat weet ik niet, uh, maar, Wat was dat? En, maar, het, was, het was een artikel van die gasten die dat ze in de, uh, in de week in Zeebruggen hebben opgepakt, die kosovaren. En zij stond daarbij, want zij had er ook van alles met te maken. Ja, het is, uh, het is uh, bingo! Ah, is dat er een naam? Bingo! Nee, nee, madameke. Vinken heet ze. Vrijja Vinken. En gij zei duizend keer bedankt. Ah, oh, maar dat is me plezier gedaan, hè, meneer de agent. Als ik mensen kan helpen, waarom zou ik dat dan niet doen, hè? Want mijn mij ja, een André heeft mij altijd gezegd, als een je mensen mens. kunt helpen, maar ja, maar. Dankzij graag is. Een brave mens. zullen we haar ook voor die brand kunnen vervolgen, hè? Kom hier. Hm. <laughs> meneer de agent, Allee, merci. Peter, Ja, Wat? Freya Vink is een kwartier geleden uit het ziekenhuis ontsnapt en heeft een baby ontvoerd. <middels> Waar zegt hij? Op de Dijver. Daar is het laatst gesignaleerd. Hij nou, is slecht gezien van haar. Tussen hmm. al die toeristen valt ze zeker niet op. Hoewel, <laughs> oh, zoveel toeristen lopen daar eind november nu ook niet rond. Zie. Centrale aan wagen A-37. Kom in, wagen A-37. Wagen A-37, luistert. Kom in, Karin. Rij onmiddellijk door naar de Wijngaardstraat, commissaris. Een van de winkeliers heeft een vrouw zien passeren met een kind dat in de doeken gewikkeld was. Precies het verhaaltje van Kerstmis. Wat heeft u commissaris? Uh, niks, niks, Karin. Uh, vertel eens verder. De beschrijving van de vrouw klopt. Het moet vrij afwinkend zijn. In orde. Wijngaardstraat, hè? We zijn al weg. Over en out. Ik vraag me af waar ze naartoe wil. Weg van het centrum, dat is duidelijk. Nou, dat maakt ze toch een hele omweg. Want dan zet naar hier. De Wijngaardstraat, dat is uh, de derde rechts bij de brug, hè? Ja, ja, je zijn er al bijna. Ja, hier, Ga maar in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 Van plan. Het zal toch? Die waar zijn, zeker. Ze is over de reling geklommen. Ze wil springetje door. er een eind aan maken. samen met het kind.